2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live ziekenhuisbaas Herre Kingma... over schoemelende artsen en exploderende kosten. En onderzoeken naar kanker zijn vaak te kleinschalig... en te weinig op elkaar afgestemd. Nu eerst het NOS Journaal, Gert Kluk. Staatssecretaris Van Rijn wil dat het algemene rookverbod in de horeca... volgend jaar zomer een feit is. Hij stuurt in oktober een wetswijziging naar de Tweede Kamer en hij hoopt dat de nieuwe wet in juli 2014 kan worden ingevoerd. Van Rijn had al aangekondigd dat er weer een rookverbod komt. Hij komt ermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat de controles wel uitbreiden... maar de financiële middelen daarvoor zijn beperkt. Hij verwacht meer van de stevigere sociale norm... dat in de horeca nergens wordt gerookt. De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor de dood van drie moslimmannen... na de val van Srebrenica, dat stelt advocaat-generaal bij de Hoge Raad wiens advies doorgaans door de raad wordt opgevolgd. De drie moslims werden door Dutchbed van de basis in Srebrenica weggestuurd... en samen met duizenden anderen door het Bosnisch-Servische leger vermoord. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de staat verantwoordelijk was... voor de dood van de drie mannen, maar de staat ging daartegen in beroep. De hoge raad bepaalt begin september... of de staat inderdaad schuldig is aan de dood van de drie moslims. Nederland krijgt een jaar langer de tijd van Brussel om het begrotingstekort onder de 3% te brengen. Dat betekent dat Nederland pas in 2014 aan de Europese norm moet voldoen. Eurocommissaris Rijn. For the Netherlands, the deficit is also forecast to exceed 3% of GDP this year, related to the nationalisatie of a bank insurance company and to a macroeconomic situation that is worse than expected. Volgens Reen komt het Nederlands tekort hoger uit door de nationalisatie van SNS Reaal en door macro-economische omstandigheden die ernstiger zijn dan verwacht. Reen doelt daarmee op de aanhoudende recessie. Nederland kan met oplopende werkloosheid, een laag consumentenvertrouwen en economische krimp. Ook elders in Europa duurt de recessie voort en stijgt de werkloosheid.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 De positiviteitsgoeroe werd eerder vanochtend vrijgesproken in die zaak. Ratelband zou via iemand anders, dan, via iemand anders erop zet hebben gevraagd brand te stichten. Maar dat kon volgens de rechtbank niet worden bewezen. Het weer vanmiddag vooral zonnig. Alleen in het oosten en zuidoosten wat meer wolken en misschien een buit wordt 15 tot 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing over het land. Er is wat meer bewolking, maar er zijn ook perioden met zon. En dan wordt het 13 tot 17 graden. Mooi weer. En leidt dat tot files van de ANWB, Erwin de Hart? Ja, gewist leidt dat tot files. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrugge en Knopert-Hoevelaken, 4 kilometer. Drie kilometer op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afrit-Everdingen en Knopert-Everdingen zijn twee rijstroken dicht. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ook op de A2, maar dan Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersen en Maastricht nog steeds vier kilometer file... Lange file op de A6, Muiden richting Lelystad... tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad zelf 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda... is een omleiding ingesteld voor het verkeer dat uh, dat naar Gent en Oostende in België wil. Die kunnen maar beter bij Knoopend Klaverpolder kiezen... voor Roosendaal in plaats van Breda. Omdat er ook een lange file staat op de E19 van Breda naar Antwerpen. En de laatste is de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar is tussen Soesterberg en Afritmaan de linkerrijstrook dicht. Er staat drie kilometer file. En zo direct Jan Schellens over de vraag... waarom onderzoeken naar kanker vaak te kleinschalig... en te weinig op elkaar afgestemd zijn.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 Goed uitgerust naar de zaak met de Lexus CT200H Business Style. Uitgerust met standaard automaat en de 12 meest begeerde opties. Nu met ruim 4.800 euro voordeel en vanaf 152 euro netto bijtelling per maand. Kijk voor de voorwaarden op Lexus.nl. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merckx cadeau... ter waarde van 2.195 euro. Kijk op Lexus.nl. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag en welkom hier vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar je van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met ziekenhuisbaas Herre Kingma over schommelende artsen en exploderende kosten. Cabaretier Jacques Bral die recenseert de kinderopra Mr. Finny naar het boek van Prinses Laurentien. De rubrieken van, zoals altijd, Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Veel satire en, zoals altijd, mooie live muziek. Dit keer 1, 2 en de Parallel Cinema. Parallel Cinema. Je moet ze niet alleen horen, maar vooral ook zien. Dat kan natuurlijk door hier naartoe te komen, maar dat kan ook door naar onze website te gaan. Vrijdagmiddaglive.afro.nl Je kunt ook twitteren, reageren op het programma. Hashtag AfroVML is dan het adres. Onderzoeken naar kanker blijven vaak te klein... en de samenhang tussen onderzoeken is niet altijd even goed. Dat is de uitkomst van een studie waarover deze week een artikel verscheen... in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Of, uh, meneer Schellens, zeg je JAMA? Ja, het is een Amerikaans blad. Hè. Je moet het inderdaad wel op de uh, laatste manier uitspreken. Het is Amerikaans, ja. ja. Uit het onderzoek bleek dat kankeronderzoeken vaak minder vergaand zijn dan onderzoeken in andere medische disciplines. Uh, ik introduceer u al, meneer Schellens, van het Nederlands Kankerinstituut. Welkom. Naast u, Jacques Bal, cabotier. komt. Ja. Net binnenrennen. Ik ben er. Ben je al uitgeheegd? Ik ben uitgeheegd. Ik had drie touringcars voor me zitten die ook allemaal naar het Waterlooplein gingen. Dus het was even, maar ik ben op tijd. Het was even stressen, ja. ja Heb je ooit, ooit geld gegeven voor kankeronderzoek? Jawel. Ja, hoor. Ja? ja, want, ja, ja. Wat, wat, ik bedoel, want geef je altijd geld of speciaal hiervoor? Nou, het, het, het, is, niet, het is incidenteel, moet ik zeggen, hoor. Dan is het, maar ik ben niet donateur of zo, dat niet. Nee, nee. Zoals de meeste mensen denken, ja, vroeger had je piek in je zak en je gaf je. Tegenwoordig komen ze met een uh, accentgier aan je deur of je gelijk uh, je leven weg wil geven. En, de, de... en die studenten worden daarvoor betaald trouwens, hè, om dat te doen. Dus dat is een beetje erg. Ik vind dat weer dubieus. Ja. Goed, de, de onderzoeken naar kanker, daar gaan we het met Jan Schellens over hebben. Meneer Schellens, uit dat onderzoek waar we het over hadden, blijkt vaak te klein. Uh, uh, is dat ook uw, uw bevinding? Nou, ze zijn vaak kleiner dan bij andere ziektebeelden. Hè. Denk bijvoorbeeld aan hoge bloeddrukbehandeling of suikerziektebehandeling. Maar de vraag is of ze te klein zijn. Op een gegeven moment wil je natuurlijk bewijs hebben van werkzaamheid en voldoende veiligheid. En dan hoop je dat dat soort medicijnen beschikbaar komt voor patiënten. Ja, want dat wat moeten we ons voorstellen bij te klein? Um, nou, kijk, als je middel bij um, suikerziekte op de markt wil brengen... Uh, dan praat je vaak over onderzoekingen bij duizenden patiënten. En als je het praat over de behandeling van een bepaalde vorm van kanker... dan heb je het vaak over... Nou, een paar honderd patiënten. Dus ja. dat is toch wel een groot verschil. En wat is het nadeel daarvan? Het nadeel is dat je toch minder geïnformeerd bent over de precieze plaats in de therapie, de werkzaamheid. En vaak heb je ook onvoldoende of misschien beperkte informatie over de, over de bijwerkingen. Het hoe meer gewoon... patiënten je onderzoekt, hoe beter je beeld is over de, over de veiligheid bij patiënten. Minder betrouwbaar onderzoek? Het onderzoek is heel betrouwbaar. Alleen, eh, omdat het bij minder patiënten is gedaan, heb je natuurlijk wel minder waarnemingen. En hoe komt dat, dat het in het geval van kanker vaak te klein is? Um, ja, u noemt het te klein. Ik noem het liever klein. Oké. Okay. Um, er zijn eigenlijk twee twee redenen voor. Op de eerste plaats wil u natuurlijk dat middel zo snel mogelijk... ter beschikking stellen aan patiënten die een ernstige ziekte hebben... als werkzaamheid is aangetoond. Het duurt langer om een groter onderzoek te doen. Dat kost inderdaad veel meer tijd. Um, en um, ik denk dat dat ook een heel erg belangrijk argument is. Um, het tweede is dat een heleboel van die middelen... die worden voor het eerst bij patiënten onderzocht. omdat dan blijken ze toch eigenlijk onvoldoende werkzaamheid... of onvoldoende activiteit en, en onvoldoende veilig te zijn. En die middelen stoppen dus eigenlijk vrij snel... nadat ze bij de eerste groep patiënten... Zijn zijn, zijn, zijn onderzocht. Is dat omdat er in het geval van kankeronderzoek... ook meer naar nieuwe middelen gezocht wordt? Of? Er wordt heel veel met nieuwe middelen gewerkt. Um, het lastige bij de behandeling van kanker... in vergelijking met andere ziektes is... is dat die uh, kankercellen, die wil je doodmaken. Maar die lijken zo ongelooflijk veel op normale cellen. Hoe gek dat ook klinkt. En wat je dus wil is een heel erg uh, actief effect... tegen die kankercel, maar geen effect op normale cellen. En dat blijkt dus vreselijk lastig te zijn. Gevolg is dat toch veel geneesmiddelen in wording afvallen vanwege gebrek aan, uh, aan selectiviteit. Die hebben dus ook veel bijwerkingen en dat is een probleem. Maar dan is het misschien ook goed dat er zoveel onderzoeken zijn. Het is, um, we hebben zelfs behoefte aan nog meer onderzoeken. We hebben behoefte aan nog meer nieuwe stoffen. Um, omdat we steeds beter in staat zijn om kanker onder te verdelen naar uh, subtypes. Hè, kleine uh, groepjes patiënten die veel meer op elkaar lijken. Wat betreft de aard van de ziekte. Waar je ook een heel specifiek middel tegen zou willen hebben. Dus uh, dat is ook de nieuwe trend in de behandeling van kanker. En daar heb je dus meer nieuwe middelen voor nodig. Heel erg gericht op juist die soort kanker. Precies. Een ja. subgroep aan patiënten. Ja. Het is, u zegt, uh, ja, je stopt natuurlijk als je merkt dat het meer schade aanricht dan het geneest. Maar ja. uh, wordt er soms in uw oog ook te snel gestopt met onderzoek? Er zijn sommige middelen die uh, te snel worden gestopt, inderdaad. Ik denk overigens dat er meer middelen zijn... die te lang worden dooronderzocht uh, dan dat ze te vroeg worden gestopt. Maar er zijn af en toe wel voorbeelden van aan te geven. Ja. En, en wanneer zegt u, uh, nu is het te snel gestopt? Wanneer hadden ze dat niet moeten doen, dat stoppen? Uh, er zijn wel middelen die uh, uh, werkzaamheid hebben aangetoond... bij een bepaalde, soms kleinere groep van patiënten... Um, waarbij um, voor de hele grote groep van patiënten met kanker... dat middel niet interessant is, omdat het uh, niet, niet werkzaam is bij alle patiënten. En er kunnen allerlei argumenten zijn, niet in de laatste plaats... ook bedrijfseconomische overwegingen om zo'n middel dan uh, niet verder te ontwikkelen. Er valt uh, niet genoeg aan te verdienen? Dat denk ik. Ik ben natuurlijk niet van de industrie... dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen, mm -hmm. maar dat vermoeden heb ik wel. Het is interessant uh, natuurlijk voor de industrie om voor een grotere groep patiënten uh, geneesmiddelen te maken. Absoluut. Ja. Ja. Het, het, u zegt, dat bleek ook uit het onderzoek, uh, uh, er is ook veel versnippering in al die onderzoeken. Ja, die onderzoeken die uh, worden bij kleine groepen patiënten gedaan. Dat lijkt versnipperd. Maar ik denk de grote studies die dus bij honderden patiënten gedaan worden... die worden eigenlijk altijd in grote samenwerkingsverbanden gedaan. Denk aan uh, ziekenhuizen uh, niet alleen maar in Nederland... maar ook in Europa en in de Verenigde Staten. Er zijn grote uh, kankerorganisaties waar uh, ziekenhuizen en onderzoekers bij aansluiten. Dus ja, die versnipperdheid dat heb ik er niet zo goed uit gelezen, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee dat vind ik niet. Is, is het zo nee. dat want we waren 2,5 jaar geleden, als ik het goed heb... Uh, het samenwerkingsverband Understanding Life. Uh, daar werd gezegd als wij alle kennis die er nu al is... heel goed zouden bundelen en op elkaar afstemmen... zou kanker in 10 jaar een chronische ziekte kunnen zijn. Dat kanker een chronische ziekte uh, zal worden, daar ben ik van overtuigd. Die termijn van tien jaar die vind ik te optimistisch. Ja? Er tien jaar bij en dan denk ik dat het realistischer is. Twintig jaar? Ik denk het wel. En waar komt dat dan door? Omdat het zo moeilijk is om al die kennis goed te bundelen of op elkaar af uh, te stemmen? Nou, wat wij op dit moment zien is werkelijk een explosie aan biologische uh, kennis... die zich allemaal moet vertalen naar nieuwe behandelingsstrategieën bij patiënten. Wat je daarvoor nodig hebt is nieuwe stoffen, nieuwe moleculen, nieuwe middelen eigenlijk. He, die laten geneesmiddel worden als ze geregistreerd zijn en dat hele... Het proces uh, van het uh, ontdekken van uh, die middelen, het uh, testen in het laboratorium op veiligheid en werkzaamheid en het aantonen van werkzaamheid en voldoende veiligheid bij patiënten, dat kost gewoon een behoorlijk aantal jaren. Dat zal niet sneller. Dat ligt niet aan onvoldoende samenwerking. Nee, nee. Absoluut niet. Iedereen is zo ongelooflijk gedreven om deze ernstige ziekte te behandelen. Um, en daar zijn zoveel mensen mee bezig die allemaal ongelooflijk uh, ja, geconcentreerd met dat probleem bezig zijn. Nee, ik geloof niet dat dat een gebrek aan focus of onvoldoende samenwerking ja, dus is. Dus helaas nee. voor iedereen die daar direct of indirect bij betrokken is, kanker is niet eerder, denkt u, dan binnen twintig jaar een chronische ziekte. Er zijn nu al een aantal uh, vormen van kanker waar je in het verleden echt, uh, nou, met een, uh, waar je maar een hele slechte prognose had, de he, hele korte tijd om te leven die al een chronische ziekte geworden zijn. Er zijn een aantal mooie voorbeelden van te geven... waarbij er middelen zijn die je dagelijks moet innemen... ten koste van ja, beheersbare bijwerkingen. Als je praat over de grote ziektebeelden... longkanker, eh, dikke darmkanker, prostaatkanker... Eh, en er zijn er nog een paar andere... ja, daar duurt dat gewoon nog langer. Helaas. Tot zover, dank in ieder geval voor, voor de uitleg en de toelichting. Jan Schellens van het Nederlands Kankerinstituut. Zo direct gaat Jacques Brallert over onder andere Mr. Finney de opera hebben en ook nog een, een mooie Poolse film. Maar nu is muziek Einstein en de parallel cinema. Einstein en de Parallel Cinema met Don't Come Near Me. Als je het mooie muziek vindt, dan moet je even mailen naar vrijdagmiddag live afro.nl of ga naar onze Facebookpagina. Laat weten waarom je het mooi vindt. Zeker als je gekeken hebt, kun je dat vast vertellen. En dan win je misschien de gelijknamige CD, namelijk van Einstein en de Parallel Cinema. Yeah, yeah, yeah. Onze gastrezen zijn yeah, yeah, yeah. Cabotier en columnist Jacques Bral. Yeah! Welkom nogmaals, Sjaak. Ja. Uh, je zit midden in je in je theater. Tour, hè, van je voorstelling hier en nu. Vanavond, begrijp ik, in Eindhoven was het? Ja, vanavond mag ik Eindhoven gaan uh, plezieren. En, en, en dan reageren ze in het zuiden van het land nou anders... op een Haagenees op het podium dan in, in het noorden of westen? Of? Nee, maar het, de mazzel van het Haagse accent is natuurlijk... dat, het, dat wij uh, dat al, al eeuwen cultiveren. Hè. Dat is natuurlijk al begonnen met Buzio ver voor de oorlog... en, en Paul van Vliet en, en Harry Jekkers en, en Cote en Bie. En, is een bekend en, fenomeen. Ja, het Haagse is natuurlijk aardig ingeburgerd. Met het Gronings ligt het wat moeilijker. Hè. Ja? Nou, dat is je. Ik bedoel, van mij niet. Dat, ja, maar dat spreek jij niet, toch? Nee, Groning ik niet nee. Het Haags komt in ieder geval overal wel uh, goed binnen, moet ik zeggen. En ja. uh, daarnaast praat ik wel Haags, maar ik ben, uh, ik zeg altijd ABH, want er zijn genezen die ik niet ken. Verstaan, <laughs> nee. Algemeen beschaafd Haags. Je bent ook nog best met de scheurkalender, hoor? Volgend jaar komt de, de, de groen-gele scheurkalender uit, 2014. Uh, vorig jaar, uh, nou god, dat was een beetje een probleem. We hebben tien jaar geleden het een keer gedaan met natuurlijk Marlies Ruup de tekenaar van Haag, sorry, en, en zijn broer. Ja. Zei ze, ja, dat moet je ieder jaar doen. Zei ik nou als ado kampioen wordt. Um, en vorig jaar is ADO kampioen geworden. Dus de je. Weliswaar bij de dames, maar ze oh. zijn kampioen geworden. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. En nu gaat hij 1 juni naar de drukker. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Een, een Haagse scheurkalender. Ja. Ja. Je bent uh, als gastrecensent voor ons naar uh, Mr. Finney, de opera, uh, gegaan. Naar een boek van uh, Prinses Laurentine En naar de Poolse film In Darkness. Zullen we met de kinderopera beginnen? Uitstekend, wat jij wil. Moeten we misschien gelijk maar even een fragmentje laten horen? Zodat mensen weten oh, waar het leuk. ongeveer over gaat. Ja, ja, ja. Oh. Hier Mr. Finny, wo ist du roh? Das Ding so, Konsa, bis mooie feist, wo ihr waren, so Mr. Nee. Finney, de opera. Het is, uh, ja, waar gaat het over? Ja, je moet het beeld er wel bij zien hoor. Als je het zo ja? hoort, denk je, dan komt het niet echt binnen. Um, nou ja, het is een verhaal van Van Laurentien. Die heeft een, een, een kinderboek geschreven. Uh, Na aanleiding van het feit dat zij hoorden dat de Russen... een vlag op de bodem van de oceaan hadden geplant. Hè? Dat ze zeiden van, nou, die, die, dit is van ons. Uh, dat vond ze zoiets raars. Daar heeft ze een verhaal over geschreven. En dat verhaal is uiteindelijk als kinderboek uh, vrij groot geworden, heb ik begrepen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk dat het uh, de redelijk bekend is geworden. En toen heeft de sopraan, ik moet even haar naam uh, spieken ja. Die las dat voor aan haar kinderen. En die dacht bij zichzelf: Joh, daar moet je een opera van maken. Uiteindelijk is dat dus gebeurd. En ik moet zeggen: het is ook een zeer geslaagde opera. Het is dit, dat Mr. Ah. Finney is een soort vis hè, of zo. En die gaat op reis. En... Het is een. een ja, ja, goed, dan kom ik gelijk bij de achilles van, van het hele oh. stuk. Maar het, het verhaal is niet zo. Het uh, is nogal wrakkig. Maar oh. het, het is fantastisch uh, gemaakt. Het, het verhaal is nog. Ik zeg het is een beetje een mager verhaal. Het ziet er prachtig uit, bedoel Uiteindelijk maar... gaat meneer Finney op reis ja. door de wereld. Hij komt van alles tegen. Hij maakt wat avonturen mee. Uh, en uiteindelijk is de boodschap dan: uh, de zee van iedereen. En afval maakt maakt de zee kapot. Nou, dat is een mooie boodschap. Uh, en daar kan je aan het eind heel socialistisch, communistisch meezingen... want hebben heeft zo'n strijdlied. Ja, ik vond het een fantastische ervaring. Uh, ik, ik ben niet zo'n opera-liefhebber. Mm -hmm. Een opera, in mijn beleving, is nog altijd een, een, een theaterstuk... waarbij iemand een mes in zijn rug krijgt... en in plaats van dat hij doodval begint te zingen. Zo wordt het. Maar... Um... Maar als, als kinderopera, ja, ik, ik zou hier met mijn kinderen toe gaan. Dus het, het is een fantastisch Wat plek. de kinderen genoten wel? Ja, nee, ik denk dat iedereen genoten heeft. Alleen oh. als je er, kijk in het theater, of, of je nou het staat te dansen met een tuinslang, of je staat in een dialoog te houden met een pot en gurken. je vertelt een verhaal. Ja. Daar is theater voor. Je ja. bent verhalen vertellen. Dan is dit verhaal wel vrij magertjes. Dan denk je toch okay. op een gegeven moment, het is een beetje, een, het is een beetje okie en dokie. Hè? En is Schellens, liefhebber van opera eigenlijk. Ja, fantastisch. Ja? En, en zou u hier eens naar zo'n kinderopera ook toe gaan? Ja, lijkt me geweldig. Het is fantastisch. De muziek is magistraal, kan niet anders zeggen. Dat is allemaal goed. Ja, en de, de, de spelers hebben de zin in, de Maar zangers. die verhaaltjes in opera zijn toch altijd heel dun? Of vergis ik me nou. niet? Nou. maar de muziek is geweldig. Ja. ja Dus u gaat. Absoluut. Wat dat betreft voor de opera. nou okay. ja, dan, dan laten we het daar dan vooral bij houden. Want dat is ja. een positief resultaat. Ja, en, en normaal is ja, het verhaal is mager. En voor kinderen vind ik ook moet je niet de denken van nou, het is voor kinderen. Dus dat hoeft niet. Je moet nee. dat vind ik altijd een lof vrij hoog leggen. Okay. Dus uh, ik begreep dat ze al heel wat meer hebben gemaakt van het boek. Dus dat is op, op zich al een hele uh, goede poging. De film. In Darkness. De Poolse film. In Darkness, ja. Dat is even een ander verhaal natuurlijk. Want? Nou ja, die film heb ik gisteravond gezien in het filmhuis in Den Haag. Uh, in Darkness, een Poolse film. Het gaat over een, uh, een uh, rioolmedewerker die... Uh, een zwaar gebeurd verhaal, ergens in, in Polen in een, een Joodschetto... ghetto uh, Joden redt, veertien uh, maanden lang weet te verbergen in een, in een riool. Um, dus een indrukwekkend verhaal, kan niet anders zeggen. Wat het voor mij extra indrukwekkend maakte is dat... En dat is een beetje raar, want we hebben het altijd over, over de Joden in Amsterdam... maar in Den Haag zijn ook, volgens mij in Zoetendorp... tussen de 14.000 en 20.000 Joden weggevoerd uit de Joodse buurt. Wij noemen dat de verdweden Joodse buurt, want mm -hmm. die is er dus niet meer. Um, het filmhuis staat in die buurt. Dus ik het al daar van. zag jij die film. En daar heb je ja. die film gezien. En dan is het wel raar als je meer dan 60 jaar later op diezelfde plek zit... en je ziet zo'n film, dat doet dat wel wat met je. Want dat is in principe daar ook gebeurd. En ondanks het feit dat er natuurlijk ongelooflijk veel... al over die Tweede Wereldoorlog is geschreven, gefilmd, gemaakt, et cetera... maakt dit opnieuw weer indruk. Jawel, want ik ben heel blij dat iemand het uiteindelijk toch het verhaal... van Sine List natuurlijk ook heeft... Um, uh, in, uh, op een realistische manier heeft weergegeven. Kijk, dit is een film die speelt zich voor twee derde af in een riool. Je ziet dus... Nee, maar Sackman Prachtige film, mooi camerawerk. Maar bij Sindeloos Lief, kijk, bij, bij Stielburg zie je natuurlijk gewoon een blauw filtertje. En dan is het ineens nacht. Nee, in deze film is het echt nacht, echt, het is echt donker. En je ziet ook 2,5 uur zit je in bijna claustrofobisch. Kan je je voorstellen hoe het is om die mensen het daar hebben gehad? Uiteindelijk zijn er een paar die hebben het gered. Er gaan er ook een, een, een hoop kapot. Want er zit een soort, begreep ik, ontwikkeling in die man die ze eerst in ruil voor geld. Hè? Ja, Zoals in eerste instantie. Natuurlijk gaat hij voor het slijk de aarde. Dat is het eerste wat hij doet. Maar uiteindelijk krijgt hij ook helemaal geen geld meer voor. En gaat hij er wel gewoon mee door. En en zegt hij, als ze dus uiteindelijk uit het jol komen en ze kunnen we het licht weer zien. Dan zegt hij: Dit zijn mijn Joden. Zegt hij. Hm. Dit zijn mijn Joden. Het land Polen dat niet echt bekend staat als, als redder van Joden. Overigens, daar hebben we zelf ook niet altijd een goede reputatie Ik in. Maar net zeggen, in die zin een opmerkelijk verhaal, vond jij? Nou, op zich, o, ja, opmerkelijk, omdat het, uh, de, de scheidingslijn goed en slecht is... is natuurlijk totaal gebleurd. Je denkt altijd van de Duitsers waren slecht uh, en wij waren goed. Nou, er zit natuurlijk een enorme schakering tussen. En dat komt hier in de film heel goed uit. Het is natuurlijk geen uh, uh, avatar, hè? je gaat er niet vrolijk uh, vandaan. Maar het is, vind ik, wel voeding voor je ziel. Dus het is goed om daar naartoe te gaan. Geen toeval dat hij nu hier uh, vlak voor 4 mei in première gaat, denk je? Nee, daar heeft de distributeur rekening mee gehouden, denk hij, ik. Denk jij zelf? Uh, morgenavond was het op het vlakte, ja. Huh? Meneer Schellens? Ja. ja. Ja, dat verwacht ik ook. Ja? U, u gaat uh, zelf herdenken hier in Amsterdam of elders? Nou, ik uh, herdenk wel, maar ik ga niet uh, erop uit, zeg maar. U doet dat rustig thuis? Ja, precies. Om acht uur. Ja. Eh, eh, ik dank je, Sjaak, voor ja. je recensies en succes. Het was mijn gedoe. vanavond in ja, Eindhoven. Ja, nog een keer zeg ik er even bij. Ja, dat is, Want je komt nog je kon er zonder je de Je komt nog eens De film In Darkness, zeg ik erbij, eh, draait nu in de bioscoop. En Mr. Finney, de opera, die maakt tot 16 juni een tour door het land. Beide dank. Voor de troonswisseling. De. De troonswisseling is voorbij. Het was een mooie dag. We praten even na met een aantal mensen. Bij ons in de studio: Prem Radakisjoen, advocaat en programmamaker. de alomdeskundige emeritus-hoogleraar Herman Pleij en Rita Verdonk. Welkom allemaal. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, dat is nou het interessante, hè? dat zoals wij hier zitten... na te praten over zo'n dag, dat is nou typisch... Ja, u komt Wa zo aan de beurt, Ho meneer Pleij. Oké, okay, ja, Het is dus eigenlijk allemaal wel heel goed gegaan hè, dinsdag. Het was geweldig, het was feestelijk. Ja, wat het, vond u van uh, de balkonscène bijvoorbeeld? Nou, dat was heel adequaat. Eerste koningin en de nieuwe koning. En daarna alleen de nieuwe koning met zijn familie. Hè? De familie waar die trots op is natuurlijk. Ja, ja, trots, trots. Mevrouw Verdonk, dat is natuurlijk iets uit uw verleden. Nee, helemaal niet. De koning kreeg op het eien een programma programma aangeboden, wat heette alles waar Nederland trots op is. Nou, dat is dus helemaal van nu trots op Nederland. Ik was gewoon te vroeg met mijn partij. Ja, dat, dat is dus typisch iets voor Nederlanders, hè? Dat ze altijd te vroeg zijn met alles, hè? Dat had je in de 14e eeuw ook al toen, toen waren Nederlanders... Nog altijd... even naar mevrouw Verdonk, meneer ja, Leij? Ja. Nou ja, ik was natuurlijk een beetje pissig toen ik dat gisteren zag. Dat begrijpt u wel. Toen viel iedereen over mij heen en nu is het voorkomen normaal. Goed, de Koningsvaart. We zagen Willem-Alexander met zijn familie spontaan van de boot afstappen... om Armin van Buren ja, de hand te ja, geven. Ja, ja, ja dat is nou zo buitengewoon Nederlanders. Hè? Nederlands in de 17e eeuw bijvoorbeeld stapte de VOC ook vaak spontaan overboord om dichter bij de slaven te komen en die vriendelijk de hand te schudden. Hey, hey. Dan moet je echt ophouden, Herman Plee, witte man, met je onzin over het slaven, over het VOC. Ja, heren, heren, even iets anders. De vergrijzing van de andere koningshuizen in Europa. Die zien bij onze jonge koning aantreden, die willen dat ook. Ja, er is natuurlijk geen volk ter wereld wat zo bezig is met de jonge mens als Nederland. Terwijl de Grijshaard ook in enorm hoog aanzien staat in de Nederlandse maatschappij. hebben de Goed dan, over jong en oud gesproken. Wat gebeurde er toch met de Bolero en Armin van Buren? Daar ging iets mis, volgens mij. Er ging duidelijk iets mis. Uh, die witte jongen stond er met zijn lichaam te swingen. Ja, te maar dat, dat is ook logisch. Nee, hè? Want de, de Bolero, dat is van oudsher ja. natuurlijk ook een stuk. Ja, dat is zo waanzinnig verbonden aan ja, een geweldige periode uit de geschiedenis. Ja. En als je, zoals ik die geschiedenis kent. Dus sterker nog een expert bent op alle geschiedenis. Kent ja. eigenlijk ook deskundig bent op alle mogelijke terreinen. Ja. die je maar bedenken kunt, zoals ik. Nou, dan is het toch wel bijzonder was Er was gewoon iets mis met de, de techniek, om de, om mevrouw de... Verdonk. Nou, om. ik vond het eigenlijk wel leuk dat de koningin zei. even wuiven. Ja, bezien. maar dat is ook zo ontzettend Nederlands. Ja. Hey, typisch Hollands. Er is echt geen volk ter wereld dat het wuiven, het zwaaien, het met de handen heen en weer gaan, naar, naar voren en achter, van links ja. naar rechts, bij wijze van begroeting, zo hoog in zijn vaandel heeft staan. Je zou bijna zeggen dat de Nederlander wuivend uit de baarmoeder is komen kruipen, dat onze handen... Ja, eh, meneer Plei, uh, sorry dan, Play, ik nou, merk even. wel dat ik er helemaal uit ben, want zo iemand als u, nou. dat kan zelfs ik niet meer aan. U bent wel erg trots op Nederland. Nou ja, meer, meer op mezelf eigenlijk. Ik ben bijzonder trots op mezelf, ook omdat ik... Nou goed, goed, het is allemaal ken. weer uh, afgelopen. Het ben... vuilnis is weer opgeruimd in Amsterdam. En ja, dat Is nou echt iets voor Hollanders? Hè? typisch Hollands om je vuilnis maar overal neer te gooien, maar het daarna ook weer gewoon met z'n allen op te ruimen. Kijk, zelfs in de middelen waar ik ook ik heel dacht lang voor gestudeerd heb. Ik moet en ik ben lekker lullen, maar jij Herman Plee, plea. Jij is echt de kroonjongen. Oké, okay. goed. Ik dank u allen voor uw commentaar vanmiddag. Ja, ik... zo'n koningslied dat moeten we niet. Dat is ook typisch Hollands. hè? zo'n koningslied dat dat moeten we nog niet even over dat geweldige koningslied hebben. Dat was toch typisch een Hollandse aangelegenheid. Geen enkel volk ter wereld zou in staat zijn om tot zo'n wanstaltig wanproduct. Goed, oh ja, goed, bedankt voor uw komst en tot volgende Koninginnedag. Wist u trouwens dat de Koninginnedag in de derde eeuw voor Christus... Oh. Oh. Sannel Wallace Vries, Kees van Amstel, Henry van Loon en Marjan Luif, hoor u. Zo direct, Herre maar over de artsen en exploderende kosten. Majest. Dit is Radio Dit is Radio 1. Half drie, het NWS-journaal, Geert Kluik. De Britse regeringspartijen hebben fors verloren tijdens regionale verkiezingen. Vooral de conservatieven moeten flink inleveren. De partij verloor tot nu toe 75 zetels, maar blijft nog wel veruit de grootste partij op regionaal niveau. De liberaal-democraten, die samen met de conservatieve regering vormen, verloren 16 zetels. Oppositiepartij Labour won 42 zetels. Opvallend ook aan de uitslag is dat de UK Independence Party het heel goed deed. De partij wil dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat en dat de grenzen dichtgaan voor immigranten. Staatssecretaris Van Rijn wil dat het algemene rookverbod in de horeca volgend jaar zomer een feit is. Hij stuurt in oktober een wetswijziging naar de Tweede Kamer. En hij hoopt dat de nieuwe wet in juli 2014 kan worden ingevoerd. Van Rijn wil de controles uitbreiden, maar de financiële middelen daarvoor zijn beperkt. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië hebben honderden mensen hun huis hals over kop moeten verlaten door bosbranden. Het heeft de afgelopen weken nauwelijks geregend, waardoor de bossen kurkdroog droog zijn. En door de harde wind grijpt het vuur snel om zich heen. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom terug. Nooit maakte hij van zijn hart een moordkuil. Niet als cardioloog, als voorzitter van de medisch specialisten, als baas van de inspectiegezondheidszorg... of als baas van het Medisch Spectrum Twente. Met zijn uitgesproken meningen werd hij populair bij de pers... maar niet altijd even geliefd bij collega's. Deze week stopt hij als bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente. Gaat hij met pensioen. Mijn gast van vandaag, Herre Kinkma, welkom. Het is uh, nu draaien voor u... Nou, ik, ik uh, ben nog uh, met wat afwerkzaken uh, bezig. We zijn bezig een, een mooie coöperatie op te richten in Twente. En dat moet ik nog even doen. Samenwerking tussen dus verschillende ziekenhuizen. Ja, ja, fusie is een beetje uit de mode. Dus nou gaan we net als de Rabobank, gaan we dan uh, coöperatie beginnen. En daarna is het uh, echt voorbij? Dan stopt u met werken? <laughs> nou, ik heb, ik heb ongelooflijk veel uh, belangstellingen in mijn hoofd. Zoveel dat ik bijna geen focus heb. Ik lees heel veel en uh, ik wil ook wel graag weer wat meer uh, opschrijven. Niet, niet dat ik hoop dat iemand het leest, maar in ieder geval dan kan ik het zelf uh, heb ik het weer eens even opgeschreven. Uh, en ik heb, uh, wij hebben een, een leuk uh, zomerhuis in Friesland. Daar wil ik ook wel eens wat vaker heen. Ben ik ben weinig, ja. weinig geweest in mijn carrière. Herkende u zich in dit verband een beetje uh, in koningin Beatrix, toen zij een handtekening zette van jongens, dit is nu echt voorbij? Of, uh... Of niet? Ik ben wel van een oude familie, maar niet zo oud als die van Beatrix. Uh, en ook wel van een, uh, uh, en een de, familie uh, die voor het koningshuis is, toch? Die, uh, ja, door de eeuwen heen wel. Hoewel ik zelf uh, wel wat, wat republikeinse sympathie heb. Wat niet mm -hmm. wil zeggen dat ik het een geweldige koningin heb gevonden. Dat is wat anders. Want dat vond u wel. Maar, maar ja, er was geen zeker. idee van, ja, zij stopt, laat ik nu ook maar stop. Nou, ze is een jaar of tien ouder. Dus uh, mijn vrouw die zei, kijk, zij doet het tot de 75ste. Wat ze, uh, jij kan er ook nog best van doen. Ik, uh, ik, ik doe ook heus wel is wat dingen. Je zit er tegenop als u thuis komt? Nou, uh, nee, maar ik ben niet, ik ben niet uh, zoals ik veel van mijn uh, vriendjes en collega's hoor... die dan naast op zoek zijn naar, naar om haar bezigheden te hebben. Dat heb ik niet. Hmm. Ik, heb toch wel, ik ben toch wel een beetje lui van aard. Ik heb ook wel ambitie. En daardoor daar komt het net goed uit ongeveer. We gaan het er zo meteen onder andere over hebben... waarom u uh, vlak voor u afscheid eigenlijk... Toch nog voor de Tuchtrechten bent gedaagd, maar eerst een lied dat Susanne Marijs heeft geschreven nadat ze googelde op uw naam? One, two, three, four. Was ik Herre King Mama van Adel. Denkt hij? Aan een goed gedekte tafel. Zijn roots gaan terug naar een Fries bankiersgeslacht. Hij wordt in Rotterdam grootgebracht. Elke avond, voordat vader het vlees snijdt. Wordt er eerst getoost op de majesteit. Oh, gevoel voor stijl, cultuur, een net gezin. Zijn ouders werken in de huiswerkbegeleiding. Dat heeft heren niet nodig. Hij kan heel snel leren. Hij gaat geneeskunde in gruwen. Studeren. Zijn vrienden noemen hem de landjonker, omdat hij in een oldtimer door de polders flonkert. De voorzitter van Medispectrum Twente wordt eerst cardioloog, favoriet bij zijn patiënten. Kip, lekker door Kingma, als dank voor zijn arbeid, krijgt hij vier Barneveldse kippen bij zijn afscheid. Excuseer. Maar noemt u mij geen dokter Kingma? Noemt u mij liever professor Kingma, ja. Zijn collega's noemen hem arrogant en een dominante man. Of zijn ze soms bang, want hij is fors en lang. En hij kijkt altijd heel nors, maar als hij lacht... dan breekt de hemel open. Hij noemt zichzelf een warlord, ook niet echt gezellig. Als hij wordt gevraagd voor de gezondheidsinspectie... want de God vergeet de kleren... Waaraan die moet beginnen. De strijder moet tot twee toe zelf kanker overwinnen. De dokter is ziek. Hey, De dokter wordt patiënt. Het ergste vindt hij dat je dan zo eenzaam bent. Maar zijn hart klopt nog steeds en hij is goed gehumeurd. Binnenkort gaat hij met pensioen. Krijgt hij hartkloppingen bij het Tosseanse stuur? Of zal die tucht klachten bitte weinig doen? Vrijdagmiddag in levende lijf. Professor, dokter Herr Vrijdagmiddag in levende lijf. Inspecteur-generaal Herr Kingma. yeah. tik. Toestand om deze Met Vera en Regid Boesbroek. over mijn gast Herr Kingma. Klopte het ook wat ze zongen? Of zat er wel ja, weer? <laughs> Ik, ik vond, het, ik, laat ik zeggen dat ik het een hele leuke compilatie vond. Ik, ik, ik zag wel hier en daar welke artikelen er in de krant gebruikt zijn. Ja, ja, waar het vandaan kwam. Ja, waar het vandaan kwam. Ik ben ooit begonnen bij de inspectie. En een dag voordat ik begon, kwam er zo'n beroemd portret op pagina 2 van de NRC. Mm -hmm. En uh, ik, heb, ik heb wel eens geprobeerd die pagina 2 op te zeggen, maar dat kan niet. Want ik wou de rest van de krant wel hebben. En daar, daar word je dan beschreven door al je vrienden. En dan komen alle gekke dingen natuurlijk uh, naar voren. Maar geen onjuistheden? Uh, op zich uh, niet. Heel zich, voorzichtig. Uh, ik ben natuurlijk professor geworden. Ja. Of ik me nou altijd professor wil laten noemen, dat geloof ik niet. Ik, ik word heel veel bij mijn voornamen genoemd. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Mooie oude voornaam. Ja. Um, ja, dus ah, het klopt wel een beetje. Het klopt wel een beetje, goed. Ja. Het, het is, het is, want bent u gesteld op, op, op, op ja, titels? En, en, uh, nee. Nee? nee? Helemaal niet? Nee, en dat, dat ik van Adel zou willen zijn is ook een sprookje. Oh. Het is wel zo dat er in, in Friesland een paar honderd uh, families zijn die daar al heel lang wonen. Die van een terp komen en uh, nou, dat kun je soms heel vaak heel ver terugvinden. Want u bent ook voorzitter van daar... de stichting die de familienaam Kingma ik toch uh, in moet Ik ben een tijdje houden. voorzitter van de familievereniging geweest en ik ben nu voorzitter van een uh, studiefonds waar we... Familieleden uh, ja, helpen met hun studie op grond van, van pachten die we nog van Landerijen hebben. En dat gaat heel lang uh, door. Daar heeft u nu weer veel tijd voor, natuurlijk. Daar heb ik nu heel veel tijd voor. Ja. Krijgt u last van hartklopping als u de naam Jansen Steur hoort? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk ik, ik, Nee, nou, een het, lijkt wel. Een het lijkt een beetje uit mijn tijd dat ik voorzitter was van de orde van medische specialisten. Toen stond ik alsmaar in de krant omdat ik vond, dacht iedereen dat specialisten heel veel geld uh, zouden moeten verdienen. En nu sta ik in de krant uh, omdat ik met meneer Jans Steur bezig ben. En toch zijn dat maar hele kleine stukjes van je werk. Je werk gaat over hoe bouw ik het nieuw ziekenhuis. Wat nu, deze week of over twee weken, het hoogste punt bereikt ja. midden in de stad... Uh, een topklinisch ziekenhuis in, uh, in Enschede. Daar besteedt is, u veel meer tijd aan? Uh, daar gaat 98% van mijn tijd aan. Inderdaad, naar in de publiciteit. Zorgen, ja. ja, Natuurlijk zorgen we ook voor de mensen die lijden onder dokters... die niet hun best hebben gedaan, als ik het heel voorzichtig zeg. Uh, maar dat is toch niet de hoofdzak van die tijd? Nee, nou ja, het kwam nu weer in de publiciteit... omdat uh, uh, letselsgaande expert Ime Drost uh, namens patiënten zegt... Uh, dat u voor de tuchtrechter moet verschijnen. Nog heel even toch dan voor de herinnering. Janssen steurde, de, de neuroloog die bij veel patiënten verkeerde diagnoses stelde tot 2003 in dat medisch Twente werkte. En ja. u wordt verweten, u kwam pas in 2006, het was eigenlijk voor uw tijd... maar u wordt toch verweten te laat te hebben gehandeld... omdat pas in 2009, toen de publiciteit echt losbarste... Uh, u en het medisch Twente onderzoek begon. Ja, ik ga dat niet hier allemaal uitleggen, meneer Mom. Dat doe ik niet. Dat heb ik uitvoerig gedaan. Een kwart over al s'avonds, eind januari... bij de heren Pauw en Witteman. Ja, maar dat heeft ik heb misschien het... toch ook weer niet iedereen... Nee, maar maar u vindt het naar, de, ze, ik vind het een onzin aantijging? Ik vind het echt volstrekt de flauwkul. Volstrekt de flauwekul. Ja, wat ik, wat ik ook jammer vind van het hele... Kijk, wij hebben in het begin steeds gezegd... Uh, tegen, tegen iemand Ross... laten we, laten we uh, samenwerken om dit probleem op te lossen. Wij worden iedere keer weer geconfronteerd met dan weer deze uh, beschuldiging, aantijging, dan weer de volgende. En die lezen wij dan uit de krant. In plaats van dat er eerst eens aan ons gevraagd wordt... twee derde van de mensen die bij ons werken... die werkten helemaal niet voor 2000 in dat ziekenhuis... Mm -hmm. hoe dit allemaal speelde. En die, worden, die krijgen dat alsmaar over, over zich heen. Waarom dat denkt u het... dat die zaak zoveel losmaakt? Nou, dat, dat, dat vraag ik me. Iedere dag... Nou, niet iedere dag, maar vraag ik mij regelmatig af waarom dat zo is. Want er zijn geen dode gevallen, iedereen leeft. Er uh, zijn schadevergoedingen uh, betaald aan deze en Ik heb destijds de zaak Nijmegen met hartchirurgie geopend. Een tientallen uh, doden gevallen. We hebben emmen met uh, doden. We hebben allerlei dingen. En dat, dat doet zich hier allemaal niet voor. De verklaring is waarschijnlijk toch, als je aan iemand vertelt: Meneer, ik denk dat u. De ziekte van Alzheimer heeft. En je vrouw zegt, nog na een jaar of twee, drie, god uh, Piet, het valt wel mee met die Alzheimer. Van jou. ik merk er eigenlijk niet veel van. Dan is dat heel bedreigend. Bedreigender dan, dan is dan, dat uh, heel... een cardioloog die verkeerd handelt? Nou, kijk, als een cardioloog verkeerd handelt. Of een dan, dan, dan is het gauw. dan vertel je dat meestal niet na. Um, en dat is een heel ander uh, verhaal. Overigens hebben wij. Hele goede dokters in Nederland. Hè. We problematiseren onze zorgen enorm. En als je de krant leest dan denk je dat het hier bar slecht is. In, hoeveel, in de statistieken... Nee, ja? Ik ga toch even door. Terwijl we in de statistieken de beste van Europa zijn... en ook nog eens een keer de goedkoopste. Ja, maar over die statistieken. Want in, ja. in hoeveel gevallen eigenlijk worden er... Uh, generaal dan, hè, verkeerde diagnoses gesteld door artsen? Uh, dat, dat is een paar procent. In de neurologie heb ik het uh, onlangs nog eens... Aan, aan, een, aan een hooggeleerde collega gevraagd. En dan ligt het zo'n beetje tussen de 5 en de 7 procent... En meneer Jans Steur is al op 10%. 10. Ja. Nou verhouding, misschien zou, zou je zelfs kunnen zeggen: een gering verschil eigenlijk. Als je het zo statistisch bekijkt, is het een heel klein verschil. Maar wat ik nou ook weer niet wil is het gaan bagatelliseren en zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Nee, want die patiënten want als het hebben het jou wel over, allemaal... Ja? ja, als het jou overkomt, is het buitengewoon beroerd. Ja. Tegelijkertijd worden we gegijzeld door zo'n zaak. Zeker ons ziekenhuis, maar ook wel een beetje de Nederlandse gezondheidszorg. Want als er weer iets gebeurt, dan valt iedere keer weer die naam van die uh, meneer, ja. die ooit begonnen is als een fantastische neuroloog, uh, Goede wetenschapper. Waar gelukkig ook door een Amsterdamse neuroloog, een hoogleer... Vermeulen, een paar keer een, een goed stuk over de krant ge, is, is gezet... van, ja, dat nou een beetje, want ook de aard van de, ziekt, van de zieken die zich bij deze dokter uh, hebben gemeld... is niet zo duidelijk dat je daar altijd maar meteen een diagnose op hebt. Nee, ja, ze hebben wel, is, is blijkbaar vastgesteld, ja. allemaal schade ondervonden... en zijn ook schadeloos gesteld. Nou, ja, de meeste. De, ja. er waren twee. Dus het heeft wel schade opgeleverd, meer dan ja. alleen maar dat het vervelend was. Ja, ja. Nou ja, kijk. Uh, ja, ik weet niet hoe lang we dit nu gaan voortzetten. Dit debat over deze man, waar al heel veel over gezegd is. Ja. Uh, waar bovendien binnenkort een rechtszaak over is. Ja. En waar uh, ook zeven mensen voor de tucht raad worden gehaald. Ik zeg het, ik zeg het hoeft niet lang. Maar ja. ik zeg het omdat het me ook heel moeilijk lijkt... om vast te stellen wat precies de schade is van zo'n verkeerde diagnose. Dat is heel moeilijk. Maar uh, er, zijn, er zijn 200 uh, meldingen geweest. Van die 200 zijn er ongeveer 100... Uh, in behandeling genomen, omdat ze ook daadwerkelijk uh, iets uh, voorstelt. En die zijn afgehandeld met, met allemaal excuses en, en variërend met een met een bloemetje en een, een uh, dinerbon. Of uh, geld oplopend tot uh, 70.000, 80 80.000 euro in een klein aantal van de gevallen. Maar daar moeten toch werkelijk aantoonbare schade? Dat, dat kan is ook Schade voor de, de carrière, et cetera. Dat is ook zo. Er waren mensen die, uh, die in hun werk geschaad zijn... die niet meer naar, terug naar hun werk konden. En ja. daar zijn mensen die hebben allerlei ingrepen in hun leven gedaan... die, heel veel, die ze ook veel geld gekost hebben. Om het, uh, niet om u uh, heel erg te blijven lastigvallen... maar wel om het af te oh. ronden. Want er komt dus die tuchtzaak aan. Onder andere aangeswengeld dus door iemand rost. Leselschade expert die verwijt u behalve dat u misschien te laat bent ingegrepen, hebt ingegrepen... ...ook nog iets anders. Luistert u mee. Kema heeft zich in de hele periode van af 2009 opgesteld... ...als iemand die zich heel sterk profileert... ...als een persoon die alles heel goed in de greep heeft. Maar hij heeft nog nooit, met uitzondering van twee gevallen... ...die erom specifiek gevraagd hebben met de slachtoffers van Jansen Steur gesproken. En ik weet van mijn cliënten dat dat nou eigenlijk een heel groot gemis is... wat slachtoffers ervaren in de persoon van Herre Kingma. In met Rost. Ja. Nou weet u, ik, terwijl ik dit hoor, word ik eigenlijk zo giftig. Waarom heb ik eigenlijk zin om hier... En ik ben ook nog koorlid geweest in Groningen... om met stoelen en tafels te gaan smijten. Ik vind het echt zo van de pot gerukt. Als er hier iemand is die zich profileert... en te pas en te onpas met deze zaak... terwijl er echt hele grote andere zaken ook zijn in de gezondheidszorg... iedere keer maar weer in het nieuws verschijnt, is het heer Drost. Natuurlijk hebben wij met patiënten gesproken. Ik niet alleen. En het is niet de taak van de voorzitter van de Raad twee... van Bestuur. Ja. Het is niet de taak van de voorzitter van de Raad van Bestuur... om het slachtoffer 15, 20 jaar geleden daar zijn dag mee te dat hebben wij wel zeker gedaan. En ik heb niet met allen gesproken. Nee. Er zijn een stuk of tien, vijftien mensen waarbij het inderdaad dramatisch is. Daar heb ik er een aantal van gesproken. En mijn collega's de anderen. Want wij zijn met een raad van bestuur van drie. En ik zie niet in wat daar mis in is. En ik herhaal nog een keer. Als mij wordt verweten dat ik mij profileer door de heer Drost. Die niks anders doet over de rug van deze zaken en de slachtoffers. Dan weet ik het niet meer. Hij is belangenbehartiger voor die mensen. Ja, voor zichzelf ook vooral. Nou ja, hij zegt... Ja, ik, ik, u ik, ik, heeft mij ik, aangekondigd als iemand die even. het zegt. Want ik denk inderdaad, wat ik zeg, dat heb ik de heer Fortuyn nooit voor nodig gehad. Ik zeg het nu ook. Ja. Ik denk dat ik heb mij in de 40 jaar dat ik dokter ben geweest... altijd voor mijn patiënten ingezet. Mm -hmm. Maar ik ben niet eh, bezig geweest met kletspraatjes. Ik heb me ervoor ingespannen om ze te genezen en wanneer het niet kon om ze te helpen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik kan me zelfs voorstellen dat u kwaad wordt over dat soort uh, aantijgingen wellicht. Toch zegt hij dat hij met hetzelfde bezig is als u. Namelijk het verbeteren van die gezondheidszorg ervoor te zorgen dat bestuurders verantwoordelijk worden... voor wat er is gebeurd, zodat ze beter opletten? Nee, mom, ik vind dit echt nogmaals van de pot gerukt. Om, ik wil hier ook eigenlijk in, op deze mooie vrijdagmiddag... niet verder over spreken. Ik vind echt dat er veel belangrijke dingen zijn. Daarmee wil ik absoluut niet bagatelliseren wat deze patiënten overkomt. Mm -hmm. Maar ik wil niet de schietschijf worden... voor iets wat ruimschoots vele jaren voor mijn komst gebeurd is. Mm -hmm. Ik kreeg gisteren nog een brief van een directeur... Die, uh, die in de jaren voor mij daar gezeten heeft. Die zegt, ja... ik heb ik heb eigenlijk maar van één patiënt ooit iets gehoord. En verder wist ik niks. En dan nu maar de zaak. Wij hebben de zwaarste commissies daar opgezet die er maar waren. En dan zeggen meneer, je hebt er niks aan gedaan. Nou, laten we er alsjeblieft over Goed, het zal blijken ja. inderdaad als de zaak voor de tuchtrechten komt. Behouden we houden ja, als het voor de tuchtrechten komt. Is maar, dat is een vraag. ik u denkt van niet? Ik, ik hoop het niet. Hoop het Waarom niet. zou het niet voor de tuchtrechten komen Ik dan? ga daar nu geen uitspraken over noemen. Want dat is een tuchcollege. Uh, maar ik, ik, ik vind zelf, en ik ben ook inspecteur-generaal geweest... als ik naar de zaken kijk die aangebracht zijn... dan heb ik niet eens over mijn eigen zaak... dan denk ik dat de meeste daarvan niet terugwaardig zijn. We gaan, we gaan het zien, of het ja. dan voor de terugrechten komt... en zo ja, hoe dat zal verlopen. Uh, dan, dan meer in het algemeen, want het gaat natuurlijk ook vooral... over de kwaliteit van de zorg. Hè? Een van de redenen, uh, denk ik althans dat uh, uh, Jan Steurzaak zoveel commotie veroorzaakt, is natuurlijk de angst van mensen... dat het niet goed gaat als je naar de arts gaat... Uh, in dat verband, wat vindt u van het verwachtingspatroon... dat mensen hebben als ze naar een arts moeten, als ze naar het ziekenhuis moeten? Verwachten wij te veel van de zorg? Weet u, ik ben van de 40 jaar die ik arts ben dit jaar... heb ik er, denk ik, zo'n 25 doorgebracht met cardiologieopleiding... En, en een specialist in Nieuwegein, in het hartcentrum daar. Ik, daar hebben we hele mooie dingen gedaan voor patiënten... Maar wat we wel hebben gedaan, daar heb ik het niet specifiek over Nieuwegein... maar over in het algemeen, over de, de, de, de top van de geneeskunde in ons land... en misschien ook wel weer daarbuiten. Wat wij doen, wij, wij zijn zo trots op de mooie dingen die we kunnen... dat we vergeten dat we toch in, in, in, in nogal wat gevallen er helemaal eh, weinig aan kunnen doen. Of dat de kans dat het niet lukt toch reëel is. Dus en met ik kan wij bedoelt me u de artsen? De dokter zelf. Uh, ik, ik kan me herinneren dat we een, een totaal uitzending hadden... van Vinger aan de Pols, het programma destijds van Ria Bremer. En, en ik ken, ik mag Ria zeggen, ik ken haar echt goed... En eh, toen wij dat programma maakten, toen hadden we een, een mislukte operatie bij een jong meisje, dat weet ik nog, een jong meisje van 16 jaar, moeilijke operatie. En toen zei ik, nou dat moeten we laten zien, want dan kan je zien dat het niet altijd lukt. Nee, dat doen we niet. We moeten, dit, is een, dit is een opgewekt programma over 40 jaar hartchirurgie in het, in het mooie hartcentrum in Nieuwegein, daar gaan we niet zoiets laten zien. Ze zei, ja, maar je moet het wel laten zien. Is t, da, dat was wel de houding dat we in die tijd... de dokter op de buis, he, de vinger aan de pols... hadden we eigenlijk de goede dingen... De goed nieuws show. En nu zijn we eigenlijk omgeslagen naar de andere kant. En kan je bijna ja. iedere week zien hoe het allemaal misgaat. En Wat? beide beelden zijn niet waar. Ik wou zeggen, want je leidt het... die omslag dan tot een realistischere verwachting? Nou, kijk, Bij de patiënt. Het, het, het leuke is dat de Nederlandse taal die zegt... He, ik, ik word weer beter, ik maak u beter. De Nederlandse taal zegt niet... sinds de 12e eeuw, ik maak u goed... Dat is geen toeval. Je, mensen die krijgen ziektes die krijgen ongelukken en die probeerden van te herstellen. Ja. En dat, dat herstel is nooit 100%. Het is en geen, de teleurstelling ja. daarover wordt groter... naarmate de belofte van de ziekenhuizen en de dokter meer is... dat het allemaal weer goed komt. Nee, zo is het niet. Wij moeten, wij moeten rekening houden. We hebben net een heel mooi verhaal gauw van professor Schellens over kanker. Uh, ik, ik hoor tot de groepen die het overleefd hebben. Ik heb er overigens toen de oude middelen gebruikt... omdat ik daar meer uh, vertrouwen in had dan, dan de nieuwe. Gelukkig en, met het resultaat. En... en en het is voor mij goed afgelopen, daar ben ik heel erg dankbaar mm -hmm. voor. Maar ik kan nooit de dokter vragen van... maakt u mij weer goed en geneest u mij van de kanker? Maar dan vind... zal ik uiteindelijk zelf ja? in mijn lijf moet dat zitten. Die, die, die, die overspannen verwachting, uh, nou ja, in beide, beide kanten op. Ik bedoel, ja. Komt dat toch door de medische sector? Of, of is dat iets wat gewoon hardnekkig is en ondanks alle informatie... die dat is, dat is het vooruitgangsgeloof in techniek en wetenschap. En dat moeten we ook vooral houden... Maar die, die kennis die we hebben is wel eindig. Als ik naar een, een horlogemaker ga... En mijn is kapot. Dan zal hij zeggen, ik kan het al openmaken. Maar ik weet niet of ik het weer dicht krijg. Dan zeg je, nou doe maar en dan koop ik wel een nieuwe. Maar dat zou een arts dus eigenlijk ook moeten zeggen. Ja, maar je kan niet iemand openmaken en zeggen, ja het is jammer. Doe het. Dan ga je nou tegen die dokter, tegen die patiënt zeggen. Ja, we moeten u dan toch maar niet behandelen. Of we doen het met medicijnen. En we gaan het op een andere manier Maar Artsen zijn slecht aanpakken. in slecht nieuwsgesprekken? Nou, ik zeg niet dat het slecht is. Ik denk dat wij heel uh, veel moeten investeren in het managen van verwachtingen. Hmm. Het, is, als het, ga, het gaat natuurlijk, als het over de zorg gaat... ook tegenwoordig heel vaak over de kosten. Hè? Het, het, het ja. budget, de kosten uh, exploderen. Het ja. lijken onbeheersbaar. Minister Schippers die gaat nu het beroepsgeheim aanpassen... om fraude in de zorg aan te pakken. Ja. Is dat een goed plan? Ja, fraude in de zorg vind ik, is nog niet helemaal hetzelfde als, als het beroepsgeheim. U doelt misschien op patiënten die, die, die de dingen uh, die, die oplichten? Hè? Of die, die, nou ja, we, Vandaag um, nog op de ja. voorpagina van de Volkshand. Hij ligt hier ja. uh, en, en, een explosieve vraag uh, om zware zorg. En daarin ja. wordt gesuggereerd dat artsen uh, niet tegen patiënten willen zeggen... van joh, jij hebt geen recht op die vergoeding. Dus worden ze zwaarder geïndiceerd ja. dan nodig. Zodat ze toch ja. die zorg vergoed wordt. Nou, dat, dat, dat heeft met het beroepsgeheim denk ik niet zo heel veel te maken. Omdat het beroepsgeheim... de bestrijding zegt minister Schippers... moeten ja. wij dat beroepsgeheim uh, kunnen aanpassen. Want, nee, want nee, dat nee, voorkomt nee, dat artsen nee, dit uh, nee. ons vertellen. Het beroepsgeheim moet je uh, absoluut niet aanpassen. Het beroepsgeheim is er voor de individuele dokter... ten gunste van zijn patiënt... dat hij onbelemmerde toegang heeft tot die dokter... en dat hij alles kan vertellen wat hij wat op zijn lever heeft, uh, letterlijk en uh, figuurlijk. En die moet zich daar niet uh, in uh, gerend geren voelen. Het gaat helemaal niet over privacy, het gaat over die onbelemmerde uh, toegang. En alleen bij een conflict van plichten... wanneer je denkt van ja, maar nu ga ik voor deze patiënt aan het werk... maar ik benadeel een ander, oh, uh, mm -hmm. heel ernstig... Dan, moet je, dan heb je misschien een reden om daarvan af te werken. Hebben u dat zelf ook... wel eens geworsteld met die vragen... Uh, dat u wellicht een frauderende patiënt uh, in de spreekkamer had... dat u dacht, moet ik hier nu iets over zeggen... Over nee mm -hmm. Ik, ik, heb, ik heb het wel eens meegemaakt dat ik over iemand een verzekringskundig rapport afgaf. En dat daar dingen in voorkwamen die die patiënt kennelijk gelogen had. Waardoor hij in hele grote problemen kwam. En ik, ik ga zo ver zelfs dat ik achteraf denk... Dat ik, dat ik met die patiënt dat rapport had moeten bespreken. En ik had dat eigenlijk niet kunnen doen. Niet omdat ik, dat ik het fijn vind om mee te werken aan de fraude door een patiënt. Want u heeft maar, dat toen niet gemeld? Nee, ik heb dat niet gemeld. En die, die, die patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij zijn problemen bij jou kwijt kan. Dat geldt ook voor een boef uh, die op eerste hulp problemen met een kogel. Uh, geen, geen frauderende uh, zaak. Nee, maar goed, de, de, de, de, deze mensen komen alleen met medische problemen. Dat gaat om iemand die dan uh, een, een ziekte, bekend is met een ziekte... Uh, iets wel of niet kan en daar een uitkering voor ontvangt... en die wordt herbeoordeeld. En weet jij als dokter nog steeds dat die ziekte aanwezig Bijvoorbeeld? is? Bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja, dan geef jij gewoon objectief aan wat jij vindt van die uh, Maar hier in dat artikel van ja, de een... nogmaals wordt nogmaals gesuggereerd een... dat als ze ten onrechte zeggen: van ja, inderdaad, ze hebben deze zorg nodig. Ja, vindt u het goed, en dat zal wel weer arrogant klinken, en dat vindt iedereen dan van mij en van heel veel van mijn collega's. Vindt u het goed dat we dat nou eens eerst goed onderzoeken voordat ze daar met een, met een, op de voorpagina van een, van een goede uh, krant over roepen: van ja, die dokters die rekken die. die, die, ja. die, die, die. Ja. Hoeveel mensen hebben niet een vader of een moeder... die ze met heel veel moeite in een verpleeghuis krijgen... Want ze zeggen, waarom lukt dat nou niet? En die ergeren ja. zich helemaal kapot U, u, u heeft gelijk. We, we moeten weten of de He? feiten klopt. En dan kloppen. En er, en ineens en, de dokters het weer maar als je, komt nou toch? Maar als je als arts, ja. dat is de principiële ja. vraag... als je het als arts constateert... heb je dan ook niet de plicht om dat te melden? Ja, kijk... Ik, ik weet niet of ik helemaal begrijp wat u bedoelt. Like, nou ja, ik, gaat het ik, het, niet om. De vraag het begint of we... over het beroepsgeheim. Daar, daar doe ik persoonlijk geen compromis. En daarin ben ik in lijn met de maatschappij geneeskunst. Die zegt, dat moet je ruim interpreteren. Mensen moeten met hun problemen bij je kunnen komen. Ja, maar komen. mensen Als die de boel, de boel bedonderen, omlegten, meneer King, maar die zorgen ja, dan ervoor dan heb dat je dat Daarvoor, heb je, daarvoor moet, heb je de politie. Daarvoor heb je forensische accountants. En daarvoor is niet de dokter, die is primair een hulpverlener. En geen, geen uh, medische this year. Maar u zegt uh, het feit dat de, de kosten exploderen, dat het onbetaalbaar wordt... is geen reden voor artsen om te zeggen... joh, jij nee, komt heeft... die voor je ziekte en niet om de boel te bedonden. Ja, maar dat, dat, dat, dat aan elkaar koppelen vind ik uh, niet erg geloofwaardig. Het exploderen van de kosten heeft ermee te maken... dat onze langdurige zorg, chronische zorg... tot de duurste van de westerse wereld behoort. Dat we daar heel veel mensen in hebben laten rondlopen. En uh, op het moment dat wij dat wat zuiniger aan willen doen... Dan staan de vakbonden op hun achterste benen. Want het is ook werkgelegenheid, ik ontken dat overigens... Niet. En tegelijkertijd wordt er geroepen van ja, dan moeten we toch maar ook maar wat bij de curatieven, hebben. Bij, bij de ziekenhuizen en de huisartsen. Mm. En dat is nou net weer een van de goedkoopste vormen van zorg die we kennen in Europa. Goedkoper dan Spanje en toch heel goed. Dus je moet er wel op een goede manier naar blijven kijken. U krijgt zo direct heel veel vrije tijd. En als ik u hoor spreken, uh, heeft u nog helemaal geen afscheid genomen? Gaat u dat moeilijk vallen? Nee, ik denk niet dat mij dat moeilijk uh, valt. Ik zei al, ik ben van nature toch eens iets lui. Maar ik win me wel snel op <coughs> over dingen. Dat heeft u ook uh, gemerkt. Gerekt. Ik heb wel... Uh, wel een, ik, ik, heb, ik hou wel van de waarheid. Ik ga overigens de komende maanden... mij bezig houden met de fusie van de... De, de integrale kankercentra in Nederland, zodat dat één organisatie uh, wordt. en dat, Dus het komende half jaar zal ik nog wel wat blijven doen. Ik wens u daar heel veel succes bij. En ik dank u voor dit gesprek. En ik wens u veel plezier uh, na de tijd dat u dan uh, gestopt bent. We gaan in het volgende uur debatteren over de vraag in, uh, of hogere invoerrechten in ons land de werkomstandigheden in Bangladesh zullen verbeteren. Maar eerst de vrijdagmiddag live bonustrek op radio tot aan reclame. Op internet in zich geheel te zien en te horen. Hier zijn ze weer. 2 en de Parallel Cinema. Just this time Dress, flares of fire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 Geef je door.